De crash met een Boeing 737 Max vorig jaar in Indonesië... kwam door mechanische problemen en fouten in het ontwerp. Indonesische onderzoekers hebben hun bevindingen gepresenteerd... aan de nabestaanden van de 189 slachtoffers. Na twee dodelijke crashes met een Boeing 737 Max in Ethiopië en Indonesië... worden alle types van de 737 Max aan de grond gehouden. De Chileense president Piñera heeft hervormingen aangekondigd... Hiermee hoopt hij een einde te maken aan de demonstraties die al 15 mensen het leven hebben gekost. De president wil het basispensioen met 20% verhogen, de stroomtarieven bevriezen en medicijnen goedkoper maken. Ook gaat de overheid dure medische behandelingen voor burgers betalen. Al dagen is het onrustig in Chili, zo geldt de noodtoestand en is er een avondklok ingesteld. Maar demonstranten trekken zich daar niets van aan.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 In zijn woning trof de politie onder meer asresten aan... vermoedelijk afkomstig van een van de diefstallen. Over het motief van de man is nog geen duidelijkheid, al dus de politie. En dan het weer. Op veel plaatsen is het bewolkt en kan er regen vallen. Vanmiddag iets vaker zon en droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen nog iets zachter, daarna herfst. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.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 Een hele goede middag, luisteraars. Daar zijn we weer. Dit is het lunchprogramma op CFM. De lokale omroep van Zandvoort. Een vast programma tussen 12 en 2 uur. Als u lekker een lunchje bent. Daarom heet het ook lunchprogramma. En mijn vaste sidekick, Imka is er weer. Imca, goedemiddag. Goeiemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. En we hebben uh, de vaste items. Uh, Artiesten in het licht... Uh, en ja, natuurlijk hebben we het weer voor het komend weekend. En een hele hoop nieuws van Zandvoort en de directe omgeving. ZFM is te beluisteren op frequentie 106.9 op ZIGO-kanaal 40. En kijken en luisteren kan ook op internet www.zfm-live.nl. En misschien zwaaien we wel naar u. Toch? Oh, dat doet ze nu al. we zijn meteen mijn, binnen? Mijn naam is Hans Wassenaar. En ik start vandaag met, uh, met Armin van Buren. Ja, Sam en Sam Martin. Wild, wild Sam. Het wat belangrijkste vertellen wat jij uh, meegemaakt hebt net. Ja, ik was bijna te laat hier. Ja. Want de Kostverlorenstraat is afgesloten oh. het boven, gedeelte naar boven naar de rotonde op de Kruising zandvoortselaan Tolweg, ja. En je kan er vanaf uh, onderaan, net voorbij de spoorboom, kan je de, bij de splitsing al niet meer naar boven. En je weet niet waarom. Nee, het is wel wegwerkzaamheden, denk ik. Gewoon af. Maar het is dus, er staan ook borden, maar het is een chaos... want een heleboel chauffeurs, vooral met vrachtwagens net... die, staan, die gaan gewoon stilstaan. Waar moeten ze, hoe moeten ze dan zandvoort uit? Ja, en ik ja. krijg je dus een grote offstopping en daar stond ik in. <laughs> ja, ja. Dus dat is belangrijk voor het luisteraar om te weten. De ja. kostverlorenstraat naar boven is dicht. Dicht. Nou, dan weten we dat. Oké, okay, wij gaan door met Queen. We are the champion. Ah. I paid my dues...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 And everything that goes with it I thank you all But it's been no bed of roses Wij ons af en toe ook de champions. Ik heb de agenda van oktober en dat is van 1 tot 31 oktober. Zandvoort goes wild en dat is de hele maand diverse activiteiten. 24 oktober sport in stuif, samenwerking spelen en groepsspelen. Sportserver Zandvoort, Sporthal... van 1 tot 3 uur s middags. De 26e open kampioenschap Garnale Pelle. Talassa aanvang om 4 uur s middags. De 29e wapenzangers een En dat is altijd oergezellig. Het Wapen van Zandvoort, aanvang om wacht. De 30e voorvertoning van de film Troebel. Biscoop Circus Zandvoort, aanvang om wacht. En dan hebben we nog de 31e, de regenboogborrel. Ja, en dat is natuurlijk in de Wapen van Zandvoort. Dus er is weer genoeg te doen. En wij gaan door met een hele oude Roy Orbison. Maar nieuwe opname met de Royal Philharmonic Orchestra... Dat is Roy Orbison met The Great Pretender. Pretender We moeten het een beetje alleen doen, want MKD heeft het zo vreselijk druk met de gast die net binnengekomen is. En, en, wie, en, wie, dat is te, en wie, wie dat is te vertellen we straks, weet je niet? Ja, dat is goed. Ja. En uh, ja, we gaan een, een, een leuk plaatje draaien, denk ik. John Legend met Love Me Now. Stronger, shaking me right to the core. Oh, I don't know what's in the stars. Never heard it from above. The world isn't ours, but I know what's in my heart. If you ain't mine, I'll be torn apart. I don't know who's gonna kiss you when I'm gone.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 you know oh i oh i love you ja dat was Gilles Radio Pit report ja dan denkt u waarom komt hij zo met dat met dat single dat jingletje maar we gaan nu met onze gast hebben die weet alles over het tricky ja, uh, ja goedemorgen. Ik reed door het dorp en ik zag posters achter de ramen hangen. En er staat op: Ik ben voor de Formule 1. En toen keek ik op Facebook en dan zag ik dus een oproep van iemand. dat hij het negatieve geluid wilde stoppen. En dat was een oproep gedaan, en die heeft ook posters gemaakt. Dat was door Leo Deteman. En die hebben hier. Goedemorgen, Leo. Goedemorgen. Het <laughs> um, leuk dat je er bent. Ja. Wat een spontane actie van jou. Nou ja, spontaan, spontaan. Het kwam eigenlijk meer door... Uh, dat op Facebook iemand uh, iets gezegd had van, laten we dit zoveel mogelijk delen. Uh, Hendrik Jan Keur. Of Jan Hendrik Keur. Nee, Hendrik Jankeur. Keur. Maar dat, dat vond ik niet zo'n duidelijk postertje wat hij gemaakt heeft. En het is alleen maar voor, voor, op social media. En ik had al een poster gemaakt met de uitspraak van... toen een staatssecretaris of minister van... Uh, we willen vroem horen in Zandvoort... En dacht ik, ik ga die post even ombouwen. Van, ik ben voor de, circuit van, uh, voor de komst van de Grand Prix. Om het tegengeluid te laten horen aan al de tegenstanders eigenlijk. Want we horen in het nieuws niks dan tegenstand. Ja, de, de, de, vandaag ook weer, gisteren op, tred, op uh, Twitter... van uh, RTL een, uh, een artikel... over dat de provincie laat een stukje wordt zonder vergunning, vergunningen zijn gang gaan. Maar volgens mij hebben ze nog geen vergunning nodig voor voorbereidingen. Volgens mij ook niet, maar ja... Dat... Weet je, dat boeit me allemaal niet zo. Het gaat mij meer om <laughs> dat, uh, dat er alleen met nieuws komt. Dat er, en da Daarom lijkt het alsof half Nederland tegen die komst van die Grand Prix is. Ja, absoluut. Maar dat is volgens mij helemaal niet zo. Dat nee. heb ik laatst ook al bij uh, uh, Noord-Holland nieuws gezegd. Dat is volgens mij niet zo. Ze dus, dus hebben ik weet niet hoeveel kaartjes verkocht. Uh, en al die fans. Ja, miljoenen dus, aanvragen. <laughs> ja. Miljoenen aanvragen. Dus de, en dan is deze post een. Misschien maar een heel klein dingetje, maar wel om het tegengeluid te laten horen. Van. Uh, er zijn heel veel mensen die het wel leuk vinden. Ja. ja, alleen hoor je die niet. Die hoor je niet, net. Nee, nee ik, ik loop wel eens door Zandvoort en ik zit zelf op een Zangkoort in Zandvoort. En ze zeggen eigenlijk alleen maar positief wat ze zeggen. Hè? Ja. Ook over de herrie en alles wat erbij komt kijken. En ja, zelfs onze gemeenteraad aan zeggen: Nou, die, de verkeersaanbod, dat handelen we wel. Dat krijgen we wel ja. voor elkaar. Ja, maar die Grand Prix komt in de plaats van een andere race, de DTM. Ja. En volgens mij maakt de Formule 1 tegenwoordig minder geluid dan de hele DTM-auto's. Dat uh, denk ik zeker. Ja. <laughs> maar ik las vanmorgen ook dat ook de Formule 2 en de Formule 3 naar Zandvoort komen. Ja. Is dat zo? Ja, ja die komen er ook bij. Ja? Ja. Dat dus dat, dat is wel een mooi, uh, mooi item. Dus ja, de dan, dan, race zit wel in Zandvoort gewoon weer een beetje in het bloed van de Zandvoorters, denk ik. Nou, Hans, ken jij het Zandvoort-gevoel? Nee, dat kan ik niet, want kom komt niet naar Zandvoort. Nee, dat, nee? Nou, dat, dat, is, dat is dus het weekend voor Pasen. Dan is het net voorjaar. Ja. En dan kom je s'morgens buiten. En dan hoor je de wagens uh, trainen. Ja. En dan voel je, dus zie je die luchtval, het lichtval. En ja. dat geluid. En dan weet je: yes, het seizoen komt. Het, de zomer komt, mooi weer komt. Ja. En dat is gewoon, dat is Zandvoort gevoel. Ja. Ja. Dat ja. is heel speciaal. Ja, maar van vroeger is dat natuurlijk ook zo. de circuit is er niet voor niks neergelet. Nee, maar dus. ja, ik ben ermee opgevoed. Ja. ja. Dus, uh, mag ik even terug naar Leo? <laughs> Uh, Leo, wat, wat wil je nu uh, bereiken met deze posteractie voor de rest? Nou, eigenlijk wil ik gewoon bereiken dat uh, het mooiste zijn als het hele dorp uh, vol hangt met die posters. En het zou mooi zijn als dan uh, dat nog eens in het landelijk nieuws komt van... kijk eens even, de inwoners van Zandvoort zijn wel allemaal voor. Of bijna allemaal, dat zal heus een tegenstander zijn. En... Uh, ja, dat is een be beetje het idee. En wat we verder gaan doen, dat weet ik nog niet. Kijk, als de rechter straks uh, ten nadele van het circuit gaat beslissen... ja, dan heb ik wel wat met wat mensen al afgesproken... Dan, dat we dan maar eens een demonstratie moeten gaan houden... en dan kijken wat er dan gebeurt. Oh, dat vind ik ook wel een goed idee. Met tractoren. Met <laughs> die komen wel hier. Want die zijn dan weer... Uh, Daar zag ik ook een tractor vorige week uh, bij die uh, opstand. Ja. Daar zag ik een foto van. Dat, ja. uh, dat ze dus uh, vinden dat de uh, veestapel moet gehalveerd. Maar Zandvoort mag wel de Formule 1 krijgen. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat wordt helemaal ja. in, het, in, in ja. de vergelijking. Die slaat dan nergens. Maar er was dus zelfs sprake van dat ze naar Zandvoort het ja. circuit komen ja, ja. bezetten. Dus ja. M M uh, Leo. Leo. ik wil even Leo vragen, voor de luisterers belangrijk. Waar kunnen mensen die poster bemachtigen? Ja, die liggen eigenlijk uh, tot nu toe alleen maar uh, bij Plonisch Haarwinkel in de Bakkerstraat. En er is nu bij Toets, en daar ben ik de achternaam vergeten, in Noord. Daar zijn gisteren ook heel stapel naartoe gegaan, daar kunnen ze ze ook aan halen. Maar ik, ik weet niet meer hoe haar achternaam is. We gaan even anders een plaatje draaien. Ja, ja doe, doe maar. Vind je dat goed? Ja. Oké. Okay. Wij gaan luisteren naar Barry Ryan. Yeah. Eloise.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 weet jij toch niet, hè, Louise? Hij staat zo te gillen. Nee, Heloise, nee. <laughs> dit was Brian we, gaan, we gaan door El over een gesprek over het circuit. Ja, we gaan even door met uh, onze gast Leo Deteman. Over zijn posteractie. Uh, Leo, um, we hadden net uh, verteld waar de mensen de poster kunnen vinden. En we moesten even opzoeken oh. bij welke toet het was. Het was Toet Kraaienstein. Ja, en ze is klopt. te vinden op Facebook. Daar vind je ook haar adres. Ze woont in de Maar dan is er in ieder geval ook de poster in Noord te ja. vinden. Zijn er kosten aan verbonden? Ja, kijk. Uh, in eerste instantie dacht ik... ik geef ze gratis weg. Maar ja... ik moet ze zelf ook betalen. En de eerste plukposters posters heb ik... Uh, de helft betaald en de helft heeft... de drukker betaald. Dat is Charles Bos van Color Profile. Nou, dat ging allemaal... prima. En, uh, maar die waren zo snel weg. En toen moest ik nieuwe posters hebben. Maar ja... ik kan niet bij hem aankomen... elke keer van uh, doe even 200 posters voor niks. Dus... Uh, met geld wat ik overhield, want heel veel mensen storten wel meer geld. Want de, poster, de A3 poster kost bijvoorbeeld een euro en de A4 vijftig cent. En een heleboel mensen zeggen, nou nee, ik doe wel meer. Nou, prima. En daar heb ik dus uh, van de week weer 400 posters voor kunnen kopen. Ja. En uh, ja, dus iedereen, uh, ja, je moet wel een kleine bijdrage doen. Anders, uh, ja, anders nee, kan dat... ik het niet meer bekostigen. Ja, dat is begrijpelijk. En wat ik dan weer overhoud van deze actie, dan, dan willen we dus uh, stickers gaan maken. Oh, die zijn ook. Dat is ook mooi. Ja. Je op je auto plakken. Ja. Je ja. <laughs> ja, Door, door Nederland ja, rijden. Ja, die moeten ook betaald worden. Dus ja, als tuurlijk. ik een overhoud, dan kan ik daar weer die stickers van betalen. Ja. En daarna zien we wel weer verder. Ja. En mocht er een demonstratie komen, ja. Stel dat we een x-bedrag overhouden, dan kan dat mooi daarvoor gebruikt worden voor de organisatie. Ja. Nou, heel mooi. Um, hoeveel posters zijn er al opgehaald, denk je? Ik uh, schat nu iets van 600, denk ik. Oh, dat is al een mooi aantal. Ja. Maar dat kan hoger. Dat kan veel meer. Ja. Dus mensen, u kunt de poster ophalen. Zeg maar waar? Ja, nog een keer. In de Bakkenstraat 2A bij Plonisch Haarwinkel. Daar ligt een heel pak. En bij Toet Krajestein in uh, de Vaanheidstraat in uh, Noord. En daar moet je zelf even het adres van opzoeken, want dat weet ik niet. Maar die, uh, als ze meeluistert, dan uh, zet ze dat zomaar op Facebook. Mag ik aannemen? Ja. Je kun, kunt ook naar iemand vragen of ze die wel Facebook heeft. Als u het zelf niet heeft, om er even ja, op te dat zoeken. Kan ook. Ja dus uh, nou, dat is mooi. En natuurlijk is uh, de, ka de kapperszaak van je vrouw... Dit is de voormalige het voormalige VVV-kantoor. Dus nee, mensen... Net daarnaast, Net ja, daarnaast. Dan weten ze in ieder geval waar het te vinden is. Ja. In de Bakkenstraat. Zijstraat van de Kerkstraat. Ja. Ja? ja? ja. Nou, gaan we weer een muziekje? Ja, doe maar. Ja? Oké, okay, we gaan luisteren naar Boyzone. Every day, I love you. Oh. Ja, lief, hè? Oh. Some things I'm meant to be And that you make a better me Het is wel mooi, hè? Vind je niet? Ja, hij is prachtig. Het is een, beetje, wel een, een beetje treurig, hè? Vind je niet? ook niet een beetje nou, okay, je treurig? Een beetje ja, van in ja. slaap. We gaan over naar een, een vaste item van ons. Ja. Kan je er ook iets over vertellen? Ja, het is een Italiaanse classic uit 1975. Gezongen door Jimmy Fontana.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 Het was Jimmy Fontana met Il Mondo. Ik weet niet of je het gezien hebt, maar de imker zat helemaal weg te zwijmelen. <laughs> nou, ik hield me rustig hoor. <laughs> Had erger gekund. <laughs> We hebben hier in de studio nog steeds onze gast Leo Deteman. Uh, Leo, um, hoe lang denk je dat deze actie nog nodig is? Uh, ik denk dat die net zo lang nodig is dat... Uh... 100% zekerheid hebben dat die Grand Prix gewoon op zandvoort gereden wordt. Ja, ik ga er gewoon vanuit. Want ik denk dat er veel te veel uh, mee gemoeid is om het niet door te laten gaan. Ja. Ik denk dat het dan het een en ander failliet gaat. En, uh, en, maar ja, uh, je weet het nooit met de milieuclubs. En iedereen mag van mij alles zeggen en doen. En het is een vrij land. Je mag rechtszaken, kort gedingen aanspannen. Maar uh, ja... Ze blijven doorgaan, denk ik, tot het bittere eind. Ja. Dus er moet gewoon een besluit genomen worden... door een rechter van zegt van nou, uh, we stoppen ermee. Het gaat gewoon door of het gaat gewoon niet door. Maar... Want elke keer verzinnen is weer... Want ze, ze beginnen eerst over uh, uh, uh, beschermde diersoorten. En Salamandertjes. Had, ja, nou, hagedissen padden. en padden. Ja. En Hagridis, en vervolgens ja. is het geluid. En dan is het ineens weer de, de stikstofuitstoot... En ik denk, ja, maak nou een punt van. Zeg nou gewoon dat je het niet wil. En dan zijn we er ook in. Ja. Maar dat doen ze dus niet. Ja, daar ja, hoeven we ook geen geld mee te investeren, natuurlijk. Hè? Want het ja. heeft al een hoop geld gekost, dit hoor. Ja, daarom. Dus de. ik denk ja. ook niet dat, dat, dat je het zomaar af kan nee, blijven. ik ook dat niet. Is, uh, en ik denk ook dat bij het circuit er zo ook geen misselijke advocaten zitten. En ik heb toevallig een stuk gelezen dat ze overal rekening mee hebben gehouden. Op voorhand. Dus uh, ja, ik zie het wel positief in. Maar uh, de actie gaat door. Ja, maar de stemmingmakerij moet een keer afgelopen. Zijn. Ja, ja, dat vind ik dus. Uh, en het zou heel uh, interessant zijn uh, om eens in het landelijk nieuws uh, te vermelden van de voorstanders van zo'n Grand Prix. Want elk programma wat ik aanzet, waar circuit zand wordt, en het is een uh, hot item tegenwoordig. Maar het is altijd ten nadele. Allemaal negatief. Allemaal ja. negatief. En er is niemand die. Ja, de enige die ik in het nieuws, Jan Lammers, die is dan positief, die komt in het landelijk nieuws. Maar ja, uh, niet elke week. Nee, nee maar die vraag is ook niet. Want. Um, je kan eigenlijk niet meer op twee handen tellen hoeveel uh, ja, nepnieuws er over het circuit is dat... gepubliceerd. Want vorige week was nog het AD-pagina groot met 100.000 fietsers. Maar ja. Ja. Ja. Ja. Hoe ze aan dat getal komen, ja. dat snapt niemand. Want er worden ja. 10.000 fietsen, e-bikes, ter beschikking ja. gesteld op de parkeerplaatsen in Haarlem. In de, tenminste, in Haarlem en ja. Heemstede, in de regio. Dus dat zijn er 30.000 dus ik ja. snap niet, ze weten dus wel dat het minder is. Want even later kwam uh, een, uh, een gespecialiseerd uh, uh, site van uh, auto en Motorsport Die kwam wel met 30.000 fietsers. Ja. Dus die kwam wel op het goede spoor. Dus ik snap niet waarom dan het AD dan per se 100.000 moet noemen. En gisteren dat uh, RTL, ik, uh, ik heb de nieuwsbrief van uh, Rust bij de Kust gelezen. En wat er in het RTL artikel staat, is precies wat er in die nieuwsbrief staat. Dat wordt ja. dan als waarheid aangekondigd. En de, er is nog. De, de, voor voorbereidingen heb je volgens mij geen eens een vergunning nodig. Nee, dus nee. ik snap niet waarom ja, ze zich moet, zo druk maken. Misschien moeten ze zelf ook maar fake nieuws uh, in, in uh, als uh, strijdmiddel inzetten. Gewoon een artikel plaatsen ergens dat alle vergunningen rond zijn. En dan kijken hoe ze dan reageren. Ja. <laughs> nou ja, misschien is dat een idee. <laughs> ja. Maar ja, dan zie je, heb je. Want, het schijnt dus dat uh, de provincie heeft gezegd tegen zich wie... van jullie mogen gaan werken, want de vergunning is uh, in orde. En wordt ja. moet alleen nog uitgeschreven worden. Maar ik denk dat ze daar heel secuur mee bezig zijn... zodat het niet dat er geen gaten ingevallen zijn, zodat ze die aan kunnen vechten. Dus ik denk dat het daarom langer duurt. Maar dat ze daardoor wel hebben gezegd... je kan beginnen, het komt allemaal in orde. Ja, dat denk ik ook. En het is ook zo dat... Uh... Kijk, met het eerste kort geding, uh, wanneer was dat vorige week? Uh, normaal zou een zo rechter ook kunnen zeggen van... Uh, tot de uitspraak wordt al stilgelegd. Maar dat heeft hij niet gedaan. Nee. Dus uh, daarom heb ik er ook weer goede hoop op. En, uh, en zolang iedereen maar die posten... Ja, kijk, eigenlijk moet het heel het dorp vol hangen, vind ik. Elk uh, ja. raam en uh, alle winkeliers, de staat Kerkstraat. En dan maak je een statement. En uh, ja. nu hangen er eigenlijk nog te weinig. Er zijn heel veel particulieren. En... Uh, maar ja, misschien na deze uitzendingen. Misschien na deze. Het, ja. ja, dat zou uh, ja. kunnen. Zei, dus we gaan het propageren, toch? Natuurlijk. Zo. Ja, maar trouwens, moet... nou, jij zei net iets over uh, uh, dat de rechter dus niet had gezegd uh, om de werkzaamheden stil te leggen. Dat is dus al zoiets. Als de, rechter, als de rechter dus vindt, als het circuit dus echt iets doet waarvoor ze een vergunning moet hebben, en ze hebben die niet, had de rechter dus meteen de werkzaamheden mij stil kunnen leggen? Wel, ja. Ja, volgens mij is wel. Dus ja, ja ik, zo goed ben ik ook niet uh, met de, de, de wet hoor. Maar, uh, maar volgens mij is dat de, de normale gang van zaken bij dat soort zaken. Van, dat ze meestal zeggen van. Uh, bij twijfel we, we, we, stoppen, ja. Bij twijfel. Nou ja, we liggen al stil tot er een uitspraak is en dan kunt u verder gaan. Maar dat hebben ze niet gedaan. Nee. Nee, de, dus, de werkzaamheden uh, zijn nog volop bezig. En tot nu toe zijn de werkzaamheden allemaal binnen, binnen de hekken van het circuit. En, uh, ik vraag me ook af of die milieuclubjes allemaal weten wat er allemaal onder ligt. Maar goed, dat is terzijde. Ik denk Waarschijnlijk het niet. niet. <laughs> Ik denk het niet. Het is eigenlijk een oude Fuinalsbelt. Ja. Gaan we muziekje draaien? Ja, dus. goed. We gaan naar Raccoon. Ja, ja. Shoes of Lightning. How I wish For flame that never dies Like a candle and its flame bring back the light Zandvoort Lunch, CFM. Mijn naam is Imke Drommel, ik ben de sidekick van Hans Wassenaar. En in de studio hebben we Leo Deteman, de man van de posteractie. Leo, kan je nog een keer vertellen waar de mensen de poster kunnen halen? Nou, nogmaals, de poster ligt dus in de Bakkerstraat 2A bij Plonis Haanwinkel... en bij Toet Krijstein in de Vaarnaastraat in Noord. We vragen wel een kleine bijdrage voor de A3-poster 1 euro... en voor de A4 50 cent... Uh, er zijn trouwens nieuwe posters. We hebben het beeld veranderd aan de onderkant. Want uh, vanwege auteursrechten. Dus uh, we hebben zelf maar een beeld gekocht. <laughs> en uh, dat eronder geplaatst. Ja, je weet het nooit. Als het uh, een grote actie wordt. Dan uh, moeten we ja, een keseur mee uh, krijgen. Heb je ook belangstelling van buiten Zandvoort? Ja, best wel veel. Er gaan uh, een pak posters naar Gemert in Brabant. Daar zit een fanclub van Max Verstappen. Op Facebook heet hij volgens mij uh, Max Verstappen Echte Fans. Ah, en dat, dat zit in Geemend, dus daar gaat een pakketje naartoe. En ik heb al mensen ja, uit Haarlem, Overveen. Uh, ja, meer. De, het is zo. alleen lastig uh, ja, om, de, om het landelijk uh, uit te zetten, want uh, dan moet ik ze op gaan sturen. En dat is nogal lastig. Uh, ja, dat snap dus ik. Dus voorlopig houden we het nog even plaatselijk. Ja, maar misschien kan je dat regelmensen uh, vrijwillig willen helpen met uh, verzend nee. klaarmaken van iets, ja. toch? Ja, dat zou kunnen, ja. Ja. Maar daar gaan we nog over nadenken. Ja. ja, want er zijn ook weer kosten aan verbonden natuurlijk. De zaal, ja, dat is het enige nadeel, ja. <laughs> Oké. Okay. Nou, ja, want nee. over de kosten gesproken, er was, dat zal ik nog even uitleggen, snel. Er was iemand die uh, een bedrijf wat uh, duizend gratis posters wilde leveren. En daar uh, uh, ja, uh, ben ik eigenlijk niet op ingegaan, omdat ik dat uh, niet netjes vond tegen de mensen die tot nu toe de poster gekocht hebben eigenlijk. En dus uh, dat aanbod hebben we af moeten slaan. Ja. Maar we waren er wel heel blij met dat iemand dat wilde. Maar ja, het is niet netjes als al die mensen allemaal een euro of 50 cent hebben betaald. En dan ineens gaan we ze gratis weggeven. Dat uh, kan ik eigenlijk niet maken. Nee, nee, dat snap ik. Maar mocht er een demonstratie komen, dan kan je misschien wel van dat aanbod gebruik maken. Dan kunnen mensen een poster mee naar huis nemen? Ja, dan kunnen we misschien eens dus nog met hem in overleg gaan uh, hoe dit anders gaat. Ja, want ik denk dat als er een demonstratie komt, dat we dan... ...wel mensen van buiten Zandvoort ook komen, hier naartoe komen. Die kans is wel aanwezig, ja. <laughs> dat hoop ik wel. We hebben wel een keer eerder gedemonstreerd voor het circuit. Dat was ook een groot succes toen de tijd. Ja, dus. ik, meen, ik sprak Hans Banklaas. 10.000 mensen had hij op de been toen. Kijk, dat is nog eens een demonstratie. Ja. Zonder tractoren. Zonder tractoren. De raceauto's. Goed. Nou, Leo, ik wil je heel hartelijk bedanken... dat je de moeite genomen hebt om naar de studio te komen. Graag gedaan. We wensen je heel, heel veel succes met je posteractie. Dank je wel. En uh, ja, het is alleen maar voor het circuit. En goed verzand voor, denk ik. Ja, dat zeker. Hè? Dat, uh, dat is een ding dat zeker is. Ja. Goed, nogmaals heel hartelijk bedankt. Graag en, gedaan. En succes. Dank je wel. Dank je wel, Leo. Sluit het eerste uur af met ja. Adele Skyfall. Skyfall. Ja, ik heb die film heel vaak gezien. Ja? Ja, geweldig. Nou, het is een mooi plaatje. Ja. Toch? Ook. Tot ja. straks.